Het bloedbad vond plaats in het grensgebied van Guatemala met Mexico... waar sinds 2006 een bloedige strijd woedt tussen drugsbenders. Het weer bewolkt en af en toe regen. Overdag alleen in het noorden van het land regen. Het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Ik zou nog maar niet gaan. Het is de nacht van goede leven. Nou, ik, ik, ik, uh, ik heb ze dus gewoon zitten, zitten, zitten rekken. Ze zijn er nog. Edo Donkers, Abel de Lange en uh, Jan Donkers. Ik zit te rekken, wat zeg ik dat geen? Maar uh, weet je wat ik va vast nu al ga doen? Ik ga zeggen dat als jullie ze live willen zien... Uh, uh, met beelden erbij, hè, want dat is uh, ook heel erg mooi, dan kan je naar uh, de Amer, in, in, in, gaat dat door in Trente. Tijdens de literaire hemel. En mm -hmm. uh, dat is op 18 juni. En dan uh, 22 juni zijn jullie in, dat ken ik niet, Transvaria. Transvaria in Den, Haag. Den Haag, wat ja, is dat? dat? is een heel leuk singer-songwriterszaaltje, uh, uh, café, waar je ook kan, kan eten. Waar dat? Ja. In Den Haag, ja... Dit, ik ben niet heel erg thuis in Ja, ik wel, maar dus? Weet jij waar het is? Waar is dat transparant. Ja, Transfaren. Nee, maar Arlene vraagt waar het is. Dat weet niet. Maar de site waar informatie is te vinden is musemix.com M-U-S-E, mix, Musumix. Oh ja, nou, whatever. En 25 juni zijn jullie in de woods, lage vuurse. Dat is gewoon een lekker plekje. Ja. En daarna moeten we weer tot oktober wachten. Willen jullie niet nog veel meer optreden? Ja, we willen veel meer optreden. En dus uh, dat, dat mensen boek, boek Dat, dat gaat ook wel gebeuren, ja. Dat, dat, dat, er is nu een theaterbureau daarmee bezig. Uh, Oké. Okay. Uh, ja, we moeten wat aan de weg timmeren. We zijn alle, alle drie niet... Mensen niet die, echt timmerig? Uh, voor wie, nee, we zijn niet timmerig, maar we willen wel heel graag. Ja. Dus misschien moeten we een beetje leren timmeren. Wat op mijn leeftijd... Uh, misschien moeten we, we schelen 14 jaar. Misschien moeten we een man van 81... ...inhuurde om voor ons te timmeren. Ja, een goede oude... Waar vind je een Oh ja, nou, mijn man is een goede timmerman. Hey, wat zit er te kraken over. steeds? Dat is mijn stoel. Oh, is een microfoon? Nee, dat is mijn stoel. Nee, dat is niet jouw stoel. Of groepie van 80 Kan ook natuurlijk. Edo. Nou. Zullen we het laatste stukje doen? Ja, Tenminste, de, de met, bijna, de, de, met dit verhaaltje je ervoor, Jan. Er komt ja, ja. Er komt een. Uh, we gaan uh, richting Californië, maar in de, in, de, in de, uiteindelijke voorstelling. Uh, komt hier nog iets tussen, maar dat, dat ga ik niet allemaal uitleggen. Maar nee. in ieder geval, we wilden graag nu in jouw uitzending hiermee besluiten... omdat dit volgens mij het nummer is, het is een vrij bekend nummer van Woody Guthrie... Dat, uh, dat, ja, waar, ze, jaar waar jaar. ze absolute hoogte bereiken, deze twee heren. Dus, <coughs> het wordt tijd koers te zetten naar de andere kant van het land. Waar de droom levendiger in stand blijft dan waar ook. Al is het alleen maar uit bittere noodzaak van het overleven...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 Flying them back to the Mexican boat To take all their money to wait back again My Father's own father waited that river Took all the money he paid in his life 600 miles to that Mexican boat Chase them like rustlers, like outlaws, like thieves. Goodbye, my one. Goodbye, Rosalita. Adios, mis amigos. Jesús y María. You won't have a name when you ride the big.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 I need you trees, we die near your bushes both sides of the river, die just the same Goodbye my one, goodbye Rosalita Adios, mis amigos, que say Maria You won't have a name when you ride the big airplane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 Jeep Ik ben zo trots op ze als ze dit doen. Ah, jongen. Auw, auw, auw. Yes. Hij is kampioen. Hij is kampioen. Hij is nou, jij moet naar huis, hè? Ja. Jij bent moe, hè? Ik, uh, ik moet mijn nachtrust gaan, uh, gaan moet... scoren. Ja. Het is niet erg rock'n'roll. Maar... Hij zei, het is, uh, is een jonge vader. Uh, ja, een meisje van tien. Maar je bent wel net terug van vakantie. Tien maanden, hoor. Ja, -tien dat maanden. is waar. Maar, uh, maar gisteren, niet gisteravond, de avond daarvoor geland. Dus ik ben... Mijn ziel is nog een beetje ergens daar in de stratosfeer ook. <laughs> of lekker in Griekenland. Ja, heerlijk. Ja maar hier is het ook heerlijk, hoor. En, en Abel, hoe, hoe, hoe, hoe hou jij jezelf toch zo blank? Jij, loop jij nooit in de zon? Oh, ik ben. Ik wit uit. Ja, ik heb. Uh, uh, ik niet. Ik, ik hou niet zo van de zon. Ik vind het heel fijn. Ik vind het geweldig dat het er is. Maar je zal mij altijd in de schaduw een beetje treffen. Ja, ik. Weet je, zo dat, dat gerooster, daar, daar ben, ik, ben ik Van die familie ben ik niet. <laughs> nou, Zeker zo wit uit? Ja, je ja, ziet altijd wit uit. Zeker naast die, naast die Edo. Die ja, hallo. die uh, komt uit Grieken <laughs> ja. uh, lieve, lieve mannen, hartstikke bedankt voor, uh, voor jullie mooie muziek en mooie verhalen. Jij ja, heel erg bedankt. Thanks ja. for having us. Ja. En ik, ik, ik dacht, het is misschien wel leuk om uh, nou af te sluiten met jouw cd, toch? En uh, Een nummer wat ik zelf erg mooi vind. en uh, Which sums it all up. En dat is dan uh, die well waar jij van gedronken hebt. Dat, Toch... dat ook in de voorstelling ook voorkomt. Ja? ja. Oké, okay, dit is Edo Donkers. So here I am, a Dutch boy with a Texan heart. Lately I've been fever. How I ever started out. For the odd years I've been trying to get some rest. But my mind was always reaching out.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 stories you will tell I just know we're drinking from the same well for identity Just, Just like, like me and every restless troubadour Roaming down this road Just looking for a time and place my stories to be told So let's get around the well And quench <laughs> our thirst Let us all sing out loud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 The stories we will tell. You'll know drinking from the same well. van zijn uh, plaat Essence of Home. Wat, ja, hè? Zo heet het, ja. Nou, hopelijk is hij... Uh, moet het daar, je moet eigenlijk niet helemaal weggaan... want ik moet misschien nog even afspraak met jou maken. Dat hij ook eens keertje komt. Uh, helemaal voor zichzelf. Um, wij gaan het, het, het mysterie van Emily spelen. U weet het, Jan Nemaus heeft weer een mooie tekst gemaakt... over iets of iemand en u moet raden over wie of wat dat is. En uh, dan kunt u bellen naar 0800-1121. Dat is helemaal gratis. En um, hier komt het. Oh ja, nee, dat is natuurlijk ingedeeld in drie fragmenten. En als je na het eerste fragment weet, kan je drie knijpkatten winnen... en na het tweede fragment nog twee en na het laatste nog eentje. En hier komt het. Een columnist is iemand met een mening. Die vindt ergens wat van. Die zet die visie in krachtige bewoordingen neer. Daar is geen spel tussen te krijgen. Een columnist maakt zich eigenlijk altijd kwaad... over de domheid van ons allemaal. De columnist verbaast zich erover... dat wij steeds maar weer niks hebben willen leren. De schrijver van het korte stukje waarschuwt ons nog één keer. Zo zat dat met columnisten. Vroeger wel te verstaan, hè? Een columnist schreef niet over gewone dingetjes. Ja, tenzij hij Simon Karmichelt te heten. Tegenwoordig zijn wij mening en meninkjes moe. We willen andere schrijfsels. Gouden tijd voor Simon, dus als hij nog een leeftijd had. Nou, over wie of wat gaat dit? Als u het weet, 0800 1121. En dan ga ik. Oh ja, uh, Guido Belcanto, weet je wel, die Vlaamse zanger, die, uh, die is weer helemaal hot. Ik had hem twintig jaar geleden al in het programma, alleen op vrijdag. Maar nu zit hij bij dat topnotch label, weet je wel. Eigenlijk plaatjes van Kees de Koning. En die heeft een plaat van hem opnieuw uitgebracht. En ik zit een hele leuke nummers in, ze allemaal zijn eigen teksten. Dit is, het album heet, ik zou mijn hart willen weggeven. Maar dan niet aan de vrouw uit dit volgende lied.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 Haar ben ik kwijt, dat is een feit. Maar van hem heb ik het meeste spijt. Yeah, yeah. Aha. Aha. yeah. Mevrouw is er vandoor, met mijn beste vriend. Dat kreng was ik al lang beu. Dat zij verdween, vind ik geen probleem. Dat hij er niet meer is, is wel sneu.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 Wat heb ik misdaan dat het zo is gegaan? Hey, hey, Chuck, wat doe je met mijn vrouw? Wat doe je met mijn ex? Is het puur voor de seks? Oh ja, Chuck, dat valt me tegen van jou. Mijn vrouw is er vandoor met mijn beste vriend en geloof me... Ik mis hem. Giebelbelkanto. Zeg, wat krijgen we nou? Waarom belt er helemaal niemand? Wat is dat nou weer? Nou, iedereen is natuurlijk zo onder de indruk van die mannen... dat ze gewoon niet uh, durven te bellen. Of nou, was het nou zo moeilijk? Nou, uh, maakt niet uit. Ik ga hier gewoon het tweede fragment uh, lezen. Daar komt ie. Onze zucht naar leuk en herkenbaar is kennelijk zo groot... dat elk periodiek er een hele batterij columnisten op nahoudt. Die mogen over van alles schrijven. Maar het moet bij voorkeur wel een beetje leuk wezen. En dat gaat sommigen heel goed af. Die kunnen een kolommetje lang naast de maatschappij gaan staan... en terecht vaststellen dat we allemaal stapelgek zijn. En dat vinden wij dan weer leuk. Want zo lollig en herkenbaar, et cetera, et cetera. De markt vraagt om meer leukigheid. Dus er wordt veel verwacht van al die leukschrijvers. Die moeten kilometers maken. En dat is dan weer minder leuk. 0800 1121 als u het weet. En ook als u het niet weet, bel nou even. En uh, we gaan weer naar luisteren. Uh, oh ja, een nieuwe band met uh, geloof ik redelijk oude rotjes erin. Ze noemen zich Mind Park. Het debuutalbum heet We Will Adapt. En dit is de eerste single. Ik vind het wel lekker. I am the in the box. Oké, okay, boys and girls. Mind Park, uh, nieuwe single. Uh, aan de telefoon Chico. Ja, ik zet even mijn dader uit, hoor mensen. Ja. Oh, wat keurig van je. Ja, ik ligt al naast de deur. Dus uh, ligt naast mijn bed, dus het is makkelijk te doen. Het is makkelijk te doen. Je ligt lekker in bed al? Ja. Heb je een fijne dag gehad? Hele fijne dag. En heb je naar voetbal gekeken of niet? Nee, ik heb geluisterd. Ik luister het meest. Oh. Dat is veel leuker. Ja, ja, ja, ja, ja. En het is nog leuker als je de radio aanzet en de tv uit met het geluid. Oh, echt waar? Ja, dat is veel leuker. Oh, wat leuk. Dan heb je radiocommentaar en het beeld van de tv. Ja, dat vind ik. Uh, dat vind ik ook... Oh, Dat ga ik ook eens keertje proberen. Gewoon de radio aan en het tv-beeld aan en het tv-geluid uit. Ja. En, en ben jij een, een Ajax-fan of niet? Ik ben een Ajax-fan, in hart en nieren. Toch wel? Jawel. Maar je, je klinkt alsof je uit, uit, de noor, uit het noorden komt? Uh, nou, ik ben in het, uh, op de Veluwe geboren en daarna een zwerfdier geweest. Overal een poosje gewoond. Oké. Okay. En, en waar, waar staat je bedje nu? In Leiden. Oh, in Leiden. Ja. <laughs> nou goed. Sico, wie denk jij dat het is? Ik denk dat het het tijdschrift Basta is. Dat is net een nieuw tijdschrift over echtscheidingen en zo en de echtscheidingsproblematiek. Ja. En daarom denk ik dat. Ja. Uh, is dat een blad wat jij zou kopen? Nee, nooit, want ik ben gescheiden. <laughs> je bent gescheiden? Ja, al heel lang. Ja. Ja, echt al heel lang, alweer 30 jaar. Oh, dus, ik ben ongeveer raden ouder ik ben. Ja, ja. Nee, maar denk je dat er een markt voor is voor zo'n blad? Kennelijk wel, anders doen ze het niet. Nee, dat is waar, ja. Ja, ja, nou goed. Ja, ik hou me bezig met andere tijdschriften. Oh ja, nou, wat is jouw favoriete tijdschrift? Vrij Nederland. Oké. Okay. Bijvoorbeeld of Haagse Poste Tijd? Ja, ja, ja, ja, ja. Goed, Sico. Nou, ik moet je teleurstellen, Dat het, dacht ik al. het is dat hartstikke fout, maar dat maakt niet uit. Ik vond het leuk even met je gesproken te hebben. Leuk. Okay. Ik bel wel vaker. Ja, en uh, als je als je dadelijk wel weet, uh, bel nog maar een keertje. Ja? Ik weet het echt niet, maar ik, ik dacht was daar. wel goed, ja. bedankt voor je aanhoren en tot horen. Oké, okay, da. Ja. Dan heb ik aan de telefoon Jon. Goedemorgen, Adelie. Goedenacht. Oké. Okay. Ja, ik zit net in de vrachtwagen, ik ben net wakker tussen. Ja, Goedenacht, die... Adeline. Ja, want het is toch donker nog? He? Ja, lekker. dat is lekker, toch? Ja, nou, het is wel een flinke maan, vond ik. Oh, ik vind het heerlijk. He? Want ik, uh, ik reed hier naartoe, naar uh, Hilversum, en soms moet ik vanaf... gewoon... Je... Je... Hoor je, je me niet helemaal... meer? Je viel even helemaal weg. Nou ja, dat komt door de tin. je doet iets fout. Nee, hoor. <laughs> zeg, wat uh, heb jij in je vrachtwagen zitten? Uh, schoonmaakspullen van de grootste schoonmaakfirma van Nederland. Oh, ik weet niet wat dat is. Dus dat is eh. Uh... Ja, dat, dat bekend liedje. Tutu hier, Tutu daar, Tutu is uw hulp in huis. Weet je wel wie? Uh, Kijk hoor. Oh, uh... Prijsvraag op zich. Ja! <laughs> wat, de, de, de technicus probeert het mij duidelijk te maken. Oh ja, ja, ik weet het al. Ja, ik ben een beetje duf. Van je façaatje van vroeger, weet ja, je wel. Ja precies. En waar moet je dan van, van, van waar naar waar rijden? Uh, ik moet naar Drachten, buren, Houlewijk, Winsum, dus kortom het hele Noord eigenlijk een je -je. beetje door. En, uh, en op maandag ga ik al om twee uur weg, want dan uh, is Adeline op de radio en die wil ik even helemaal volgen oh, Oké. Okay. Zeg, hoe voor ja. je die heren? Te gek, hè? Ja, de, ja dat was geweldig die heren. Fantastisch, wat een lekkere dat echt, muzikant. Ja, dat is muziek om lekker wakker bij te blijven. Ja, en, en wat kan Jan ook heerlijk vertellen, wat een fijne stem ja, heeft die man. Ja. Nou, Oké, okay. uh, Jon, wie denk jij dat het is? Nou, ik dacht Johan Kruiven is helemaal fout. Maar ja, jij zegt ook, uh, bel als je het ook niet weet. Dus ik denk ik uh, ware een gok. <laughs> Daarom. Nee, het is natuurlijk hartstikke helemaal fout. Maar ik vond het leuk om jou even gesproken te hebben. En ik wens jou een goede rit vannacht. Dankjewel. Okay. En bedankt voor je leuke programma. Hè? Ja, goed. Doeg. Oké, okay. doeg. Uh, dan, uh, dan is het alweer tijd voor het laatste uh, fragment. En volgens mij weet je het dan, hoor. Want het is, is echt te doen. Zij is een uitstekende columniste. Wist ons vanuit ten vreemde haar scherp uit te leggen... dat soms wij hier en soms zij daar helemaal van god los waren. En dat deed ze elke week. Goed gebruikte weken waren dat. Want ze was elke week buitengewoon scherp en vermakelijk. En toen gebeurde het. Ze kwam weer lekker tussen ons wonen en iedereen vond haar zo leuk... dat ze maar elke dag lollig moest gaan wezen. En nu beschrijft ze iedere dag haar eigen leven. Het gaat over de pinpas en de, de kat en de man. Dat is dus te veel van het goede. Niet meer zo urgent allemaal. Haar scherpe analyse is een lollig dagboekje geworden. Minder is in dit geval echt meer. Dus liever maar weer wekelijks. Of is het al te laat? 0800 1121. En dat verre land waar ze was, dat is dat land wat in het eerste uur van dit programma helemaal centraal stond. Nou, nou, dan moet je het toch weten. 0801. Oh, dat heb ik al gezegd. We gaan weer een plaatje draaien. Oh, ja. Mm, leuk. Eh. Uh, uh... Waar staat het? Ja, de laatste uitzending van vorig seizoen hè, had ik die uh, zingende schilderes Kaat Waterschoot uit Maastricht op bezoek. Ze zong en speelde toen uh, voor het eerst op de radio hè, als de schilderende zangeres, Kaat van Vlaanderen. En nu, minder dan een jaar later, heeft ze haar eerste album klaar. Ze is opgenomen met allemaal prima muzikanten. De titel is Snowdog. En hier is het nummer All over You. You got me flipping. you got me so mad You got me weepin', you got me so sad so. You got me crying. you got me scared Meals, when I make it alright, when I give it to you like every night, you sleep, sleep faster than the speed of light. You big house and a suitable car and a suitable face and booth lift so far you got me a necklace worth a dime Raad van Vlaanderen, Snowdog, haar eerste album. Hm. Ik eet een appeltje, sorry. Dat komt, uh, mijn man die, uh, is uh, lief toch? Uh, die maakt voor mij appeltjes. En die uh, doet in een pakje. Met een beetje citroen erover, dan wordt ze niet bruin. Nou, uh, aan de telefoon, Jenny. Goedendag, Jenny. Hoi Adeline, hoe is het? Ja, hartstikke goed. Je hebt, je hebt mij weer uh, ontzettend verwend, hè? Het was moeder, hè? Nou, nou, ik heb dus niks van mijn kinderen gekregen. Krijg ik een pakketje van, uh, van Jenny? Nou, ja, het namens ons allemaal, hè? je bent als, als radio Nou, jeetje, je, ik ben hartstikke lief. Hartstikke bedankt. Um, Jenny, heb jij een lekker weekend gehad? Ja hoor. Ja, iets bijzonders gedaan? Ja, geslapen. Geslapen. <laughs> jij, jij leest meestal leuke boeken. Waar ben je nu in bezig? Ik ben met uh, die van, uh, van horleider bezig. Die van Alke Kok. Oké, okay, ja. En is het boeiend? Ja, en uh, je moet er wel een, uh, voor gaan zitten. Ja. Want je moet helemaal in de en uh, verdwalen, weet je. Ja, ja, ja. ja. Maar maar het is wel mooi geschreven. Oké, okay, goed. Jenny, wie denk jij dat er bedoeld wordt? Eva Jinek. Of is het dan nou, ik, ik het schijnt hier. Uh, ik heb hier een, een regisseur die uh, zijn vinger ja. <laughs> aan, de, aan, de snelweg, aan de snelweg van de, het roddelcircuit heeft. Het schijnt uit te zijn. Echt waar? Het schijnt echt uit te zijn. die, man die gaat ten, uh, het een haar guinnessboek halen. <laughs> Nou ja, goed. Dat is, het is maar geroddel, hoor. Ik weet niet, hoor. Uh... Oké, okay, nee, dat is dus uh, Eva Jinek van de Boobies van, van het nieuws... En, uh, en van die verloving die misschien dus wel over is. Nou, uh, Jenny, het is hartstikke fout, maar ik vond het wel leuk dat je even gebeld hebt. Oké. Okay. Ja? Nou, de volgende meer succes. Hey, hoe vond je die heer? Wou ik nog even weten? Ja, een, uh, een beetje rommelig. Een beetje rommelig? Ja. Of vond je niet fantastisch gitaar spelen en zingen? Ze zingen wel, go wel goede muziek en een, uh, gepraat over Amerika. Dat vond ik wel interessant. Ja? Maar ik weet ik, ik het. Was, ze spraken veel door elkaar. Oh, oh. liggen Oké, okay. dan ga ik het nog eens terugluisteren. Ja. Nou goed, fijne nacht verder, Jenny. Hey, zelfde hè? Oké, okay. Doei. Ben. Goeienacht. Goeienacht, Ben. Alles goed met jou? Ja, met mij gaat alles goed. En eh, complimenten met de uitzending, met de heren, want dat vond ik eh, ja, fantastisch. Ja, hè? Hey ben, waarom ik ben je... We... Fan... zeg je? Ik ben een fan van Woody Guthrie, dus ja, dat... Ja, ja. dat is ze mooi, hè? Ja. ja, dat is echt eh, nou, ik... wereldmuziek. Ja, ja het, het, de tekst kwam bij mij nu ook weer eventjes uh, heel erg. Ik heel hoor je er... heel slecht. Ja, wat is dat toch? Dat is... Vorige week was dat ook al. Ik zit Ja. Een mobiele telefoon, maar... Oh, ja, nou... Hmm. Ben, nou, zeg dan maar wat jij denkt, wie, uh, wie, wie jij denkt dat het is. Het is, denk ik, Sylvia Witteman. En hoe, hoe kwam je daar zo op? Omdat ik uit de Volkskrant herinner dat haar man correspondent was in het buitenland. Dat ze toen niet vaak schreef. En toen kwamen ze terug. En toen ging ze vaker schrijven. Dat werd als kookrubriek, uh, dacht ik, dat het begon. En toen steeds vaker. Ja. Dus vandaar dat ik uh, dat dacht. Ja. Ben je, lees je haar wel eens? Ik uh, ben eigenlijk niet zo'n krantenkoper meer. Ik heb dat heel lang gedaan. En ik ben er ongeveer anderhalf jaar geleden mee gestopt. Oh, wat erg voor die kranten allemaal. Ja, ja. Het Hoe moet dat nou? Ik... Ja. ja, het werd steeds meer van hetzelfde allemaal. en... Ik, ik kocht ze altijd los. Dan de ene, dan de andere krant. Oké, okay, ja. En, ja. En, en hoe kom je nu dan aan je nieuws, Ben? Internet. En uh, ik, ik, ik ben diegene van de Zegwartse Ik heb je wel eens gesproken. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En hier heb je de pers liggen. Oh, oké. Okay. En die, die pak ik dan wel eens. En voor de rest de internet eigenlijk. Oh. En, en ik vind Radio 1 overdag. Die leest de krant bijna voor. Ja. Dus, yeah. Oké. Okay. Nou Ben, dat, dat jij... Dat ook een heel eind. Ja, jij hebt het helemaal goed. Het is Sylvia Witteman. Um, uh, ik, ik heb ooit uh, haar uh, columns, uh, die, die, die ze gebundeld heeft onder de titel Peking 1 bij Nacht, die heb ik ingesproken. Vond ontzettend leuk om ja. te doen. Ja. en ik vond haar uh, stukjes, ze zat in Amerika dus, hè. En, uh, toen schreef ze één keer in de week in de volkskrant ontzettend leuke stukjes, want ik heb niet Volkskrant... over haar kinderen en zo herinner ik me. Nou, maar gewoon over dat gekke leven daar in Amerika. En ik weet wel dat ik elke zondag dan ging zoeken... of er nog ergens een volkskrant was... omdat ik haar wilde lezen. Maar goed, nu schijnt ze dus dagelijks te schrijven in de Volkskrant. Maar ik heb die krant niet, dus dat weet ik allemaal verder niet. Maar dat is ook te veel. Je moet het niet te veel doen, natuurlijk. Je valt weer helemaal weg. Oh ja, nou, ben... Luister, blijf even aan de lijn. Dan noteert Thomas jouw uh, je gegevens. En dan krijg ja. jij een knijpkartje. Ja? Ah, Oké. Okay. Ja, helemaal te hey. En goede nacht. Okay. Doeg. Eens even kijken, wat gaan we doen? Wat gaan we doen, jongen? Even. Ik heb. Oh, dan heb ik de verkeerde hè huh? Skudde? Even kijken. oh ja. <lacht> nou zeg, Adelien. Wie kent dat Power Trio Husker-du uit de eerste helft van de jaren 80 nog? Hou even vast hoor, hier zijn de Rockers! The <tied> Nou, dat hebben we ook weer overleefd. Het is tijd voor uh, die mysterieuze Rex van Beuningen. De man die het allemaal beter weet en maakt dat de popgeschiedenis herschreven moet worden. Jan Eemhaus praat met hem. Goedemorgen, Rex van Beuningen. een hele goede morgen, Jan Eemans. Rex, wij hebben de gewoonte om uh, de pophistorie tegen het licht te houden... Uh, samen met jou. We gaan uh, vandaag naar 1966. Waar was Rex van Beuningen? Rex van Beuningen was in Londen, West End. Inderdaad. En ik had daar een engagement met het Rex van Beuningen-trio. Ja, ja, in de boek Lubar. En daar is een hele mooie story ontstaan eigenlijk. Want ik had daar een engagement en wij traden daarop. Kan je eens voordoen hoe dat ging? Jullie traden erop, dat begon om half twaalf denk ik zo. Ja, elf uur, half twaalf betrokken wij het podium. In eerste, zaten we even aan de bar en zo. Maar dan begonnen we echt met deze tune. Die noemden wij I Know, deze tune. Gaat hij ja? Nou, en, en, en uh, dan ging ik de band leden voorstellen en dan gaan ze allemaal een roffel en een bassolo en zo. We waren met striën. Uh. Mm. Nou, uh, dat is dat, dat zo, uh, uh, uh, goedenavond allemaal. Ik heb dat wel en uh, gezellig dat u er allemaal bent. <middels> nou ja, en zo door. Dat was eigenlijk onze opening toen. Hè? En uh, nou, ik kan me herinneren, ik kan me herinneren dat er dus een zwarte, zwarte jongen in de zaal zat. Een beetje een timide jongen. En die zat daar aan een colaatje. ja. En uh, nou ja, om een heel erg lang verhaal kort te maken, kreeg ik dus in 1973 jaartjes vier jaar later kreeg ik deze AP in handen. Hè? En dan staat op Bant of Shipsies. Ja, zo heet hij. Heeft niks met chips te maken, maar dat is Jips, dat is Zigeunders. blijkt die blijkt die blijkt die dus gewoon blijkt die gozer gewoon mijn nummer te hebben gehad. Ja. Ja, kan het toch wel, hè? mij nog door mogen gaan, maar ik moet iets anders gaan doen. We gaan uh, weer op reis. Reis mee in de tijd, terug naar de 19e eeuw. Het platteland bij Sint-Petersburg in Rusland. Yevgeny Roman romanheld van de grote Russische dichter Alexander Pushkin. Hij heeft het hart van Tatjana, de zus van Olga, de verloofde van zijn vriend Vladimir Ljenski, in vuur en vlam gezet. Zonder veel gevoel. Onegin is een player geworden. En voor de lol danst hij dan ook nog eens met Olga. Wint haar op zijn vinger. En ja, haar verloofde Lensky ziet geen andere uitweg. Een duel met Onegin. En Lensky sneuvelt. Hoe gaat dat verder? Nou, luister naar Hans Boland... die zijn eigen heldere en toegankelijke vertaling voordraagt. laatste hoofdstukken. Hoofdstuk 7. Гонимые вешними лучами С окрестных гор уже снега Сбежали мутными ручьями На потопленные луга. Улыбкой ясной природа Сквозь сон встречает утро года. Синее блещут небеса. Еще прозрачнее леса, Как будто пухом зеленее. Пчела заданью полевой Летит из гельи восковой. Долины сохнут и пестреют, Стада шумят. Is talveer oespel wismol weer natje. Vanaf de heuveltoppen stormen bruin-grijze beekjes naar omlaag die plassen op de velden vormen. De zon schijnt en het dooit gestaag. De schepping glimlacht nog half dromend de lentedag verwelkomend De hemelkoepel blinkt en blauwt en het nog transparante woud wordt donzig lichtgroen. Bijen zoomen en gaan vanuit haar cel van was op jacht naar geurig veldgewas. De grond droogt, er ontluiken bloemen, de nachtegalen kwelen al, en ook het vee mag nu van stal. Lente, het liefdesjaargetijde. Ik ben van slag, ik treur en kwijn wanneer jij aanbreekt. Mij bereide jij stevast niets dan zielepijn. De voorjaarslucht kan mij verrukken en tegelijkertijd bedrukken, ondanks de landelijke rust. Wanneer een bries mijn konen kust. Of kan ik niet genieten. Tellen licht, levensvreugde. Dankbaarheid voor al wat mooi is en verblijft. Niet meer. Blijft mij de leegte kwellen. Ben ik blasé. Heerst duisternis waar ik elk vuur van binnen mis. Of laat de spijt die wij ervaren bij het gefluister van een bos. Waar ooit de dode najaarsblaren zo bitter stemden ons niet los. Zou de natuur, door te herreizen elk jaar opnieuw ons willen wijzen... op zoiets treurigs als de tijd die onherroepelijk verglijdt? Of denken wij aan het verleden, aan een gedroomd, poëtisch beeld... dat weer door je gedachten speelt en in je oplicht schrijnt? Nog heden, een lente, heel ver hier vandaan, hun sprookjesnacht, de volle maan. Het is een tijd van welbevinden, epicurees, lui en wijs... Je hoeft je niet meer op te winnen... en kunt tevreden naar Jofzins wijs... als Priamus wat grond bebouwen. De lente prikkelt ook de vrouwen... gevoelig als ze zijn. Zij luidt een tijd van arbeid in... van kruid en bloesem... lange wandelingen en avonden vol toverij. De stad uit... in een lange rij passeren rijtuigen... en dringen gehuurd of eigen... zwaar bevracht... voorbij de slagboom van de wacht. Ook u die houdt van versen lezen... Verschaft de drukke stad niets goeds. A mag winters vrolijk wezen. Bestijg nu snel uw importkoets. Om met mijn muze neer te strijken onder de ritselende eiken. Waar naamloos een riviertje vliet. En waar mijn held als hermiet een leeg mistroostig leven leidde. Nog onlangs toen bij wintertij. Een lief jong meisje hier vlakbij aan mijmerij haar dagen weide. Hij is verdwenen en hij liet alleen een spoor na van verdriet. Omzoomd door hoge lindenbomen en grazig groene weiden, wind een beek alvorens uit te stromen in de rivier, zich als een lint tussen de heuvels door. Het water bedouwt de hondsroos, zijn geklater verweeft zich met het minnelied van nachtegalen. Onbespied ligt Lenskis graf tussen twee dennen. Voor wie hij rondzwerft, meldt de steen. In het jaar zoveel ging hij heen, hij heeft het einde leren kennen der tapperen, hem toebedacht als dichter jongeling, rust zacht. De nederige grafzerk sierde, bevestigd aan een kromme tak, ooit nog een krans, die lichtjes zwierde als morgens vroeg de wind opstak. Ooit kwamen hier twee meisjes wenen, in nachten door de maan beschenen, onder die stille bladerkrans, in innige omhelzing. Thans poogt niemand hier meer door te dringen, het graf is dicht gegroeid, de steen vergeten... en net als voorheen kun je de herder horen zingen... die hier zijn bastschoenen verstelt. Grijs, zwak, zijn dagen zijn geteld. Mijn arme Ljenski. Olga treurde om hem en zij gevoelde smart... maar in haar wee om het gebeurde... heeft zij niet bijster lang volhart. Een ander die al haar gedachten opeiste... kwam haar leed verzachten met lieve woordjes... Een ulaan, betoverde haar hart. Zij staan al voor het altaar, voor de zegen over dit heilige verbond. Een glimlachje speelt om haar mond, haar ogen gloeien. Maar verlegen dwingt zij zichzelf ze neer te slaan. Haar hart behoort nu de ulaan. Mijn arme vond hij toevend waar toffe eeuwigheid regeert, de tijding desondanks bedroevend. Heeft het verraad de bart gedeerd of nimmer vat op hem gekregen? Was de vergetelheid een zegen die hem gevoelloos had gemaakt en werd hij nergens doorgeraakt? Vergeten is een goede gave die men pas met de dood verkrijgt wanneer de hele wereld zwijgt, vriend, vijand, minnares. Je haven, niks anders, zorgt voor gekrakeel. De erven eisen rap hun deel. In Huizelarin werd het leger en saaier, stiller. De Ulaan ging weer gehoorzaam naar het leger en Olja moest achter hem aan. Het noodlot wilde dat zij scheiden van huis en haard. Mamaatje schrijde meer dood dan levend, desolaat. Daartoe was Tanja niet in stad. Zij zag doodspleek. Met troeve ogen verscheen ook zij op het portes toen iedereen naar de kales der jong gehuwden was getogen. Ze deden allemaal heel druk. Zelf reed zij mee het eerste stuk. En toen de twee vertrokken waren, stond zij als door een nevelwaas nog lang haar zusje na te staren. Voortaan is zij alleen, helaas. De hartsvriendinnen zijn gescheiden. Een eigen leven wacht hen beiden, ver van elkaar. Definitief gevlogen is haar hartedief na zoveel jaar. Zij loopt te dwalen door de verweesde tuin, ontdekt geen enkel plekje dat haar trekt en kan met moeite ademhalen als hij haar tranen onderdrukt, Haar ziel lijkt uit haar lijf gerukt. Haar hartstocht brandde nooit zo vurig... als nu de eenzaamheid haar kwelt... en alles om haar heen gedurig... pijnlijk herinnert aan haar held, Onegin... die hen heeft verlaten... die zij niet zien mag en moet haten... sinds zij door hem een broer verloor. De dichter viel en ging teloor. Zijn naam is al te gauw verstorven als in de zon hun nevel vlakt, nadat een ander om het hart van zijn geliefde had geworven. Twee mensen gaan misschien nog door met treuren, maar waar dient dat voor? De avond valt, meikevers brommen, er ruist een beekje, het vertier van zang en dans zal zo verstommen, er brandt al vuur bij de rivier waar schuitjes liggen, en het graan ligt als was het zilver in het maanlicht. Tatjana loopt te dromen, loopt en loopt maar tot zij onverhoopt vanaf een heuvel groentetuinen en hutten van een dorpje ziet daar ligt een landhuis met een vliet verscholen achter hoge kruinen zij kijkt het wordt haar haast te veel het hartje klopt haar in de keel moet ik terug gaan of gaan kijken zij wijfelt niemand die me kent hoe zou het huis van binnen lijken hij zelf is immers niet present maar zie ze is al haast beneden ze loopt met aarzelende schreden de poort door. Onder wild geblaf stormt een kluit honden op haar af. Ze gilt, omdat ze haar belagen. Jongetjes komen toegesneld, die met het nodige geweld... de horde van het erf verjagen. Ze doen heel ridderlijk en stoer. Kortom, het is een heel rumoer. Zou ik het huis mogen bekijken? De jongetjes gaan als een speer de sleutels halen... Deze blijken onder Anicia's beheer gesteld, een van de kamermeiden die de mejonkvrouw rond zal leiden. Zodra de deur geopend wordt, treedt zij er binnen. Tot voor kort had hij zijn dagen hier gesleten. Een keu waaraan opeens de brui gegeven is. Een rookfortui waar net nog iemand heeft gezeten. Een fraaie rijzweep. Kijk, de schouw, hier zat meneer vaak, weet de vrouw. Hier mocht hij s'winters graag dineren, als wijlen buurman bij ons kwam. Daar is de kamer van de heren, als u mij volgen wilt. Hier nam hij zijn ontbijt, en hier ontving hij de rentmeester. En smiddags ging hij een dutje doen hier, of hij dook in een of ander boekje. Ook de oude heer zat liefst in deze zondagse stoel. Zijn bril ging op, we jokerden en ik kreeg klop. Dat God zijn ziel genadig wezen, zijn stoffelijke overschot rust zacht, dat is ons aller lot. De meid praat en Tatjana kijkt maar, geheel vertederd en ontroerd. Want alles in de kamer lijkt haar onschatbaar, maakt haar blij en snoert haar keel toe, doet haar ziel herleven. Zij wordt door zoveel schoons omgeven. De schrijftafel met kandelaar, de beddensprei, die boeken daar. Het uitzicht waar de maan belette dat alles in het kabinet onzichtbaar werd. Byron's portret. Een gietijzeren statuette, de armen stijf gekruist. Zijn steek, zijn frons, zo somber als hij keek. We gaan nu even naar het nieuws en daarna gaan we door met Yevgeni Onyegin. Wat gaat Tatjana doen daar in dat verlaten huis van die man... die ze maar niet uit haar hoofd en haar hart kan zetten?